in wat wordt genoemd verkennende gesprekken. Maar de VVD ziet onvoldoende perspectief om met onderhandelen te beginnen, zei partijleider Rutte. Volgens hem is er over veel onderwerpen gepraat. Maar hij heeft zijn partij geen vertrouwen in dat die gesprekken leiden tot succesvolle onderhandelingen. Wat er nu verder moet gebeuren is onduidelijk. PVDA-leider Cohen zei dat de gang van zaken hem erg spijt. Hij was wel bereid te onderhandelen. Hij ziet niets in een middenkabinet van VVD, PVDA en CDA. Ook GroenLinks-leider Halsema en D66-voorman Pechtold zijn teleurgesteld. Halsema zei dat ze baalt als een stekker. Pechtold hoopt dat het geen definitieve stop is. Bij het academisch ziekenhuis Maastricht verdwijnen 260 banen. Het AZM moet bezuinigen om het tekort van 7 miljoen euro weg te werken. De meeste banen verdwijnen door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Het ziekenhuis zegt dat de medewerkers die hun baan kwijtraken zo goed mogelijk worden begeleid naar een nieuwe baan. De jeugd op Urk blijft onder invloed van alcohol de weg opgaan. Extra alcoholcontroles en voorlichtingscampagnes hebben niet geholpen, zegt de politie. Die hadden op Urk in de eerste helft van het jaar al honderd dronken bestuurders van de weg, naast meer dan in heel 2009. Het zijn vooral jongeren op brommers en scooters. Dat er meer bonnen zijn uitgeschreven, komt niet alleen doordat er meer wordt gecontroleerd, gaan volgens de politie ook steeds meer jongeren de weg op. Samen met de gemeente zoekt de politie naar een oplossing voor het probleem. Dan het weer. Droog, vrij zonnig en weinig wind. In het binnenland komen wat stapelbroken voor en het is 18 tot 22 graden. De komende dagen blijft het vrij zonnig en het wordt gemiddeld een graad op 24. Dit was het NOS Journaal.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 Yeah! Um.